Is radio 501 De volle laag Lucien geefkus. Geefkens Geefkes. Ja, inderdaad Mensen van Horen Lokker en zwaar Het is weer tijd Voor de volle laag En alle luidjes Al daar op het web Ook jullie krijgen Een flinke men. Die plaatje draaien zit weer voor u klaar. Nou, staan hoor. Met paalt t-shirt, oh. een ongelijk haar. Halve zolen, een gescheurde broek. Maar nou, ik heb een korte broek aan. Echt wat je zegt, een chairbielet. Die is niet afgescheurd. Een radiohoofd. Nog en ingescheurd. Een lelijke bril. Als dat la, la, la, la, la, la, la, la, maar is, wat de luisteraar wil. Nou, inderdaad. Veel akkoorden. En veel melodie oh, oh, oh. Ook dissonante en avant Avantgarde, jazz en klassiek la, la, la, la, la, la, la, la, Catchy liedjes en pianomuziek Nu modern en dan weer antiek oh, la, la, la. Ach nee mensen, geen paniek. geen paniek Op 5-0-1 klinkt het ook door. vandaag de volle laag de volle laag De volle laag Ja. Ja. Het is weer zo ver. Het is weer zo ver dames en heren. Dit is de volle laag. De volle laag. De volle laag. Ja, zondag mensen die niet. Ik herhaal, al niet nee, niet op de kermis in Volendam zijn. Niet naar Studio Sport kijken. Dat ja, begint al om uh, 7 uur. Dus dat komt toch gauw. Uh, dit is de volle laag met uh, vandaag. Uh, nieuwe rubriek: De Welsurfers. Muziek uh, speciaal voor de mensen die al die uh, verkiezingsdebatten kost, maar dan ook kostbeu zijn. Allemaal muziek met een politieke boodschap. Even kijken hoor, dat kan je een beetje afleveren. Uitleven, wat is het nou eigenlijk? Afreageren, ja, inderdaad Dus uh, En als wij dat Beu zijn, of u bent dat, weet u al. U de luisteraar Dan uh, kunnen we dat gewoon rustig afbreken Dat kan allemaal, hier op Radio 501 Terwijl uh, De rest van de radio uh, zich opmaakt Voor 6 oktober Pop at dit park Lucky Fonds 3 Geen bal aan, maar goed uh, Jori Zwart, moeders eens Swelter, nog nooit van gehoord. Tim Grimm uit uh, USA. De Verenigde Staten van Amerika, laten we het nog maar even zeggen. Uh, Matt Harlan, ook uit de Verenigde Staten van Amerika... waar ze ook met politiek bezig zijn, schijnt. Ja, inderdaad. Uh, de, de Groene, die uh, Jill Saunders of zo. Fernando Lamagrinias. Wat we eraan herinneren dat we vandaag genoeg Spaanstalige muziek moeten draaien. Natuurlijk, even kijken, uh, uh, biologisch. Oh nee, uiteraard. Eh... Uh, die Vera, oftewel gewoon Vera van der uh, Poel, Steven Simmons, ook al uit de Verenigde Staten van Amerika. Het lijkt wel een uh, Amerikaans feestje. Bring je een boes, maar dat mag, denk ik, weer niet. Dus, eh, uh, enfin, daar, daar zijn ze mee bezig. En daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik ben er gewoon mee bezig. Welke muziek dat gaan we in vredesnaam draaien? Dat we jullie nog een beetje geboeid kunnen krijgen en tegelijkertijd de volle laag kunnen geven. Nou oh, ja. We beginnen even met een liedje over de dierenpolitie. De animal cops. bestaat dat nog eigenlijk? Oh, ik heb geen flauw idee. Hou ik me ook helemaal niet mee bezig. Interesseert me geen biet. Maar uh, het was Jetro Tool. Die daar ooit een keer een liedje over geeft. Uh, dus ja, dan kan je zeggen van ja, me geen fuck mee bezig. Ik doe er niks mee met die dierenpolitie. Maar ja. Kun je het nogal gewoon draaien natuurlijk. Dit is natuurlijk het nummer. And the mouses like police never sleeps. Oftewel, de muizenpolitie slaapt nooit. Of nimmer. With of nooit en te nimmer. Apple pie. Tail the And the mouse never sleep. Het was weer. Ja, had ik nou al gezegd dat ik een nieuwe rubriek had vandaag, de Bell Kun Je nog schrijven, hè, voor je eigen bezoekjes. Nu gaat op naar Radio 501, ter attentie van de volle laag met de outro teken. Ja. Coopersweg, nummer 1. 1624 AA. Ah, ah. In Hoorn bij Bokker. Nou, vind je het gek dat de muispolitie niet slaapt? Dat je er zo doorheen begint te veren? Zeuren? Ja? Zo. So. Uh, gaan we er even over geld hebben, want dit gaat ook wel nergens over. Dierenpolitie. We begin een petitie voor de dierenpolitie. En dit is uh, Money Smells Like Shit... Ik weet niet waarom hoor, maar de Blue Minis. Misschien hebben ze het geld gewoon te veel in de stront laten liggen. Of is het in de gieper gevallen, of is het in de play gelegen. of... Inderdaad, the blue and money smells like your En dan gaan we verder met de Night Blooms. Ik weet niet waarom, maar Never Dream at All. 2 minuten 42, dus wie houdt het vol? Voor de mensen die nog in de utopie geloven en in dromen. Dromen zijn er terug. Liedje zo, al met al van, uh, van die mensen die een liedje schrijven. Ja, inderdaad, Never Dream It All, The Night Blooms, hier op Radio uh, 501. Ja, niet 502, zoals sommige mensen wel eens denken. Maar 501. En uh, ja, uh, dan, als je dan toch over muziek denkt en aan strijd en weet ik wel wat voor, uh, wat voor dingen. Ja. Even denken hoor. Ja, uh, dan denk je natuurlijk aan Frans, Frans muziek. En uh, voor de mensen die zeggen, ja hallo, Frans muziek. Inderdaad, dat is muziek uit Frankrijk. En uh, in dit geval is het muziek van Louis Attack. Binnenkort hebben we trouwens een hele Franse uitzending met uh, heel veel Frans muziek. Uh, voor de mensen die dat nog niet weten. En dat is mooi, want dat betekent dat je niet in mijn hoofd kan kijken. Want vooralsnog was dat geheel onbekend en onder ons... Uh, nu is het buiten ons en kan het zich verspreiden over de hele wereld. En uh, dit nummer is van Louis Tak zoals ik al zei. En uh, in dat nummer verschijnen allerlei uh, uh, woorden. En die woorden betekenen een zin. Die zin betekent weer een betekenis. En die betekenis heeft misschien wel zin. Of zo is. Kom on dit van Louis Tak Hier op Radio 501. Radio 501. Ja. Oh Radio 501. Ja. Ai, ai, ai. Ja, inderdaad. Is dat muziek om van te snoepen? Twee slasjes hier van snoephout. Zeg ik allemaal? Louis uh, Attic. Attac. Niet Attic. Inderdaad, Louis Attac. Kom online die, zoals wij dat zeggen, hier in Frankrijk. Of daar in Frankrijk. Het hangt vanaf waar je bent en waar je luistert. In ieder geval is het warm buiten. Nu nog wel, want straks begint de herfst en dan is het over. Uh, ja, want wat hadden we ook weer gezegd over de koek? Ja, de koek moet op. Dus zetten we de koek maar even op. Ik weet, ik weet niet waarom, maar de koek, dit de koek. En straks... Uh, die bekende, uh, bekende rubriek. Nu al het bekend. Uh, ik weet nog niet waarom, maar... Uh, ik weet helemaal niet waarom. Wat is dat toch vandaag? De koek was op. ja. Maar jij pakte meer. Je pakte ze in. En gaf ze me mee. Hey, hey. Ja. Inderdaad, die komt straks. Nam ik een hoop. Ik had het toen. En dacht: Was je maar hier vandaag. En ik sta op en jij slaapt door. Nee, geen ontbijt, mijn buik is vol van jouw liefde, gaat door de maag. En jij weet dat maar al te goed. Zodra de trommel leeg is, brouw je lief, dus lief Je weet je dan niet dat dat ooit een keertje fout gaat Maar ach, maar ach, je was hier vandaag. Achter me om, hè? Die koek van je. Nou, inderdaad, de koek van... Uh... Hey, hou eens even op, jij. Uh, ja, de koek. Ja? Mag ik? Even de visser, in ieder geval. De koek. En zo heet die plaat ook, trouwens. Dat is handig, hè? Uh, dus ik hoef eigenlijk maar één keer de koek te zeggen, maar nu heb ik het inmiddels alweer vier keer gezegd. Dus uh, gaan we verder met een katholieke zondag. Want dat is natuurlijk vandaag katholieke zondag van Pink Turns Blue he. Hey. eindelijk is er uh, muziek. En uh, niet zomaar muziek, maar dus Pink turns blue. Had ik al gezegd dat we straks uh, de belservice hebben, trouwens? Ik, ik, ik vergeet het de hele tijd. Ah. And now I'm happy, want I'm still fun on my life. I'm gonna do the sum of taking off my cruise. I had such confidence in myself today. Oh, this is all I want. I love all the people in my I pay you, make things cheerful. You know? And that is what I have come to. I oh, want your heart being torn. The Catholic Sunday, nou inderdaad, uh, wat was ik eigenlijk mee bezig, oh ja, ja, dit is uh, muziek, ja we waren toch bezig met een beetje politiek geloof ik. MUZIEK <totstuk> We nog wat geschieden, we hebben nog alles van de bike en weer een parapluie. Zal ik lekker weg met een grappig parapluie? Nou goed, ga je uit, zal ik een zoon! Nou goed, nou goed, lekker van mijn zoon! Ga, wees, die Ah, inderdaad, wat was het ook weer? Ja, hallo! De aanslag! Aanslag Popperies. Eerst nummer wat uh, ren voor je leven. Daarna Routmoet, niet wat goed. En dat kan je wel, punt nl. Punkbandje oprichten bijvoorbeeld. Nou, nou, wel. Wel. Oh, okay, wel, uh, he, he, nou, inderdaad, is dit hetzelfde nummer of niet? Nee, ik denk dat dit een nieuw nummer is. JP of PE? Peter Jan denk ik, of Jan Peter? Oh, Peter Jan Rens, ja. Dus, uh, doet dat er ook mee, Peter Jan Rens, in de toekomstpartij. Uh, samen met, uh, hoe heet je ook alweer? Die ene, weet je wel. Doe me iedere keer weer gaan. En ze doen op de slot 5-5 Ieder van voor een camera tijd Ik doe van me hier Komt zo Met de wandel van we de graf Wil je dat Nou Zeker na In de Eks met je weten Weet met je met de regeling Weet met Doe maar die band zo'n vaak, tegenbij Na na na Ja Hoe is dit? Uh, uh, uh, Peter of Jan Peter dit Ik het Ik Ik Jij ja, ja. Ja, ja. jij wat maakt het uit? Weet ik niet, dit is de Ramsplaat. Ja, ja. He, he. nou ik heb waarschijnlijk een ruimte te vinden tussen die nummers in. Ik geloof dat we vier nummers hebben gedraaid. die piet is zo dik. Ramsplaat, dit is dus zo lekker, Ramsplaat. Ramsplaat, van de aanslag. voor een hammerkras in het schap staat. staat, Ramsplaat. Dit is dus zo lekker, Ramsplaat. Ramsplaat, die voor een euro of wat naar huis gaat. Huis gaat. Oh ja, wat konden we ook even vertellen over deze plaat? Deze plaat. Uh... Electric Dreams. Electric Dreams. Dus dit gaat over dromen. In elektriciteit. Ja. En uh, in het kader van deze romsplaat gaan we even vertellen waar we mee te maken hebben. Oh, het is een verzamelaar. Kijk hoor. Het nummer dat we gaan horen is van Heaven17. Dus niet van Javelin en de Culture Club, want die staan er ook op. Dus... Uh... Javin, Pipi Arnold, ja, Chase Runner. Chase Runner is die geweldige hit die we nu gaan horen. Ja, mensen die achtervolgd worden door uh, politieke debatten en rennen daarvoor. Ja, nee, voor rennen. Run away, run away. Het is wel een nadeel, natuurlijk, dat dit een verzameler is, want dan kunnen we de teksten, er weer, niet, de teksten zijn er weer niet in. Ja, daar hebben ze weer geen geld voor. Moet je dan weer extra geld voor betalen, zijn. Maar ook deze plaat was weer 1 euro. En dat is dan wel weer aardig. En het is duidelijk elektrisch: Chase Runner, Chase Runner van Gregory Marsh Ware. Mm -mm -mm -mm. Ja, dat mag harder. Dat vind ik wel hoor, dat mag best harder. Toch? Dat mag het niet harder en dan één. Mag het wel harder? stem dan 2. Kijk meer informatie in de Bramblebox. Ik Ja, kan er er niet veel over zeggen, want ik weet natuurlijk niet of dit nou bewust zo is dat dit dan dit nummer dat de praat de op, op gang brengt. Ik zou het voor de gein net een ander nummer om moeten kunnen draaien. Bovendien is het dan weer een hele andere artiest. Want dit zegt natuurlijk niks over wat uh, Giorgio Moroder heeft... Uh, presteert in zijn hele carrière. Of Helen Terry. Nou, wat daarvan te denken. Ik kan er wel over heen rappen, volgens mij. Op zijn minst het kiezingsprogramma... ...van een of andere partijen kan je ook heen rappen. Het oh. gaat nou, ook wel over verkeer, dit. Hoort u dat? Nou, ik denk toch dat het de bedoeling is... ...dat je dan het gevoel hebt dat je onderweg bent en een om je heen alle auto geluiden hoort en uh, de politie. Ja, uh. Uh. Uh, ik heb toch vermoeden dat dat een beetje de opzet van dit nummer is. Oh, er staat achterop een today, this is no ordinary computer. Meet Edgar. Ja, ik vind eigenlijk dat hij die andere artiest ook even een kans moet geven. Vind je niet? Als je dat nou niet vindt, dan stuur dan even een brief. Ik vind van wel. Even kijken hoor. Ja, ik kan toch niet weten dat al die... He, hebben ze zo hard hun best gedaan. Hebben ze het eer gekregen om op deze verzamelaar te komen. En vervolgens nog voor 1 euro in de eurobak te liggen. En er wordt alleen maar... Uh... Hij heb een 17 gedraaid vanwege het volgens van het principe. dat bij nummer 7 de plaats op gang komt. Maar. Eerlijk gezegd ben ik wel benieuwd waar hij nou voor vlucht. Even kijken hoor, nou, even kijken, nummer. Nou ja, wat kunnen we dan nog eens draaien? De Culture Club? Dat lijkt me wat. Ja, mag ik gewoon even gewoon in één keer het nummer horen? Dank u wel, want ik hoef. Stukjes en zo, daar heb ik niet zoveel aan. Brokjes. Brokjes muziek, daar ben ik niet van. Nou. Ik vind het al een stuk minder uh, elektrisch. Uh, nah, nah, nah. Uh, ondertussen haal, haal ik even die uh, aanslag eraf hoor. Er zit aanslag op de plaats te spelen. Uh. Ja, ik vind het echt een zeiknummer hoor. hoor. Koperklop. Noemen ze dit nou Electric? Ja, de... hooguit dat dat nummer uh, The Dream heet. Maar. Ja, we kennen nog een paar nummers die Dream heten. En vervolgens. Uh... Maar vervolgens vol zijn die weer niet op deze plaat terechtgekomen. Dus wat is hier nou weer het criterium van? Bijzonder onbegrijpelijk dit. Ja, ik vind het eigenlijk gewoon uh, wansaltig. Ik uh, ga. Hou toch op, zeg met je The Dream. Ah, joh. Ja, inderdaad. Even kijken, wat hebben we nog meer uh, voor muziek op deze plaats dan eigenlijk? Ja. Even kijken hoor. Electric Dreams van P.P. Arnold. Kijk, dat klinkt dan wel weer als... Uh... Dat is ook nummer 1 gelijk. Dat is een goede binnenkomer. Oh, weer wordt er gezongen. Ik kan me toch voorstellen dat dit geen computer is. Maar ja, het nummer heet in ieder geval Electric Dreams, dus dat scheelt. computer Oh, het is er bijna kwart voor. Oh, het is al kwart voor. Ik moet uh, nog iemand bellen. Dus ik had het ingepland. En dan laat ik nou eens een keer mijn planning volgen. Even kijken hoor. Oh. Nou, nou begint die muziek net aardig te worden. Nou ja, ik vind dit wel aardig. Vindt u dit niet aardig? Schrijf dan even een brief. Ja, want ik had een uh, nieuwe rubriek. Hey, Piepje Arnold, hou je even je bek. Uh. Even kijken hoor. Ja, het was net stil eigenlijk. Het begint weer hoor. Uh, like her dreams. Nee, niks. Uh, we gaan bellen. Want een uh, nieuwe rubriek. Kijk hoor. Uh, kijk hoor. Moet ik moet even heel diep nadenken. Ik zet even iets aan hoor. Ik zet nog wat aan. Dus uh, luistert u nog steeds naar Pipi Arnold naar toch een van de betere nummers van deze verzamelaar. Maar ik ben toch wel benieuwd wat er nog meer op staat. Dus ik ga zo uh, even verder hoor. Ik vond het is gewoon niet eerlijk dat, dat je dan alleen maar uh, Heaven 17 hoort uh, op Radio 501. Het doet gewoon geen recht aan het feit dat het een verzamelaar is. Dit heb ik ook nog nooit eerder meegemaakt. Je zou toch denken dat al die Rock Classics en dat soort dingen die, dat die ook in de Eurobak terechtkomen. Maar... Kennelijk loopt het dan weer beter. Heel raar. Nou ja, met dat nummer van net kan ik het wel voorstellen met die sculpture club. Maar dit is toch goud. Even kijken, hoor. Na, na, na, na, na, na. Oh ja. Nou, het is nou nog een keer klaar, hoor. Even kijken, hartstikke idee. Nou, inderdaad. Electric Dreams, uh, dat komt nog wel even terug, hoor, denk ik. En anders niet. Kijk het even allemaal. Ja, hè. Ja, hè? Eindelijk weer een keer een nieuwe rubriek hier. Even kijken, ik heb een brief gekregen van, uh, hoe heet hij ook alweer, Harry Wisgen. Geachte redactie, ik kan die muziek even zachten. Oké, okay, dank u wel. Afgelopen zondag hoorde ik tijdens uw wekelijkse zondagavondprogramma de aankondiging voor een nieuwe rubriek. Met, als ik het goed begrijp, de naam de belservice. Kijk, en dat is als ik het goed begrijp. En dat klopt. Nou, uw rub rubriek komt alles groepen. Er staat hier uw rubriek, maar dat moet zeker uw rubriek zijn. Het is niet echt een heel wijzer, intelligent mannetje, die uh, Harry wist. Ik woon al jaren met veel plezier in mijn appartement in Amsterdam-Oost. Echter de laatste tijd groeit het klimop van de onderburen tot ongekende hoogte. Ik heb zeker geprobeerd hier onderling uit te komen, maar helaas groeit het klimop zowat tot mijn heraankomen zijn. Oh, zowat al mijn raamkorps zijn in. Ik moet het wel. Niet leesbaar, dit trouwens. Even kijken hoor. Ik ben echt van goede zin. Hopelijk kan ik met uw hulp. de situatie op een goede manier oplossen. Ja. Hé, hey, wat is dit nou weer. Oh. Hé, hey, ja, ik dacht ik 800 ziek Maar die gaat in één keer heel langzaam. Dat doen we ook weer niet hoor. Maar nee, wat staat hier? Even kijken. Hier heeft u het nummer van mijn buurman. Oh, 07. Oh, nee, dat ga ik niet voorlezen natuurlijk. Mijn voorbaat. Hartelijk dank. Met zijn vriendelijke groet, Harry Wiske. Nou. Oh. O, oh, Jacob van der Boogaarden. We gaan. Uh, weten niet hoe die eet. Dat vroeg me al af, namelijk. Kijk hoor. Um, ja, ik wacht even. Het is allemaal weer ingewikkeld. Wat is het nou weer? Kan ik niet gewoon even een nummer in toetsen op het mengpaneel of zo? Even kijken, hoor. Ja, je kunt met mij natuurlijk ook bellen via een telefoon, maar nu nu even niet. Ik ben nu in gesprek. Even kijken, hoor. Oh, wat is dit nou weer? Ja, hallo. Twee vier. Nemen, acht. Wat is dit nou weer? Jongens, hallo? Nou, ik hoor in ieder geval wel een soort radio-effect uh, of mijn telefoon effect. Hallo. Ach, wat is dit nou weer? Ach man, wat is dit nou weer? Lijkt een of de nummer van Spinvis wel. Even kijken hoor. Uh... Weet je wat, mensen? Ik ga eens even. Uh, ga eens even. Gewoon, uh, gewoon even hiernaar luisteren. Ga ik het even uitzoeken? Wat is dit nou weer? Waarom werkt het nou weer niet? Waarom werkt het nou weer niet als ik. Uh, zal nog eens een keer met een nieuwe rubriek komen? Hier. Zo, is dat. Wat de pokker, Harry, zeg. Nou, kom maar beter. Dit was weer een nummer van die Electric Dreams. Nou, het is eigenlijk beter dan dat tweede nummer in ieder geval. Dus ik uh, weet niet eens wie dit is. Wie is het eigenlijk? Stuur even een brief. Even kijken. Ja. Eh, nou gaan we eindelijk weer even verder met die rubriek, want het begon onnergens nergens op te lijken. Maar goed. Het is altijd weer, altijd weer de eerste keer. Een generale repetitie of zo. Nou, ik vond het meer een generale repetitie. Even kijken, Hoor, wie hebben we nou weer aan, Ja. Nou, Jacob? Nee, even op. fale Jacob. gij nog. Ja, hallo. Ja, hallo met eh, uh, en Geefkes van, uh, van de volle laag. Uh, spreek ik met uh, Jacob? Ja, uh, Jacob, ja, van de boekheiden. Ja. Uh, met, met wie spreek ik? Met wie spreek ik? Ja, met de met de met van de Belservice. We uh, spreek met de Belservice? De Belservice? Ja. ja. En dat, dat... Wat, wat is uw vraag? Wat, ja. wat, wat wilt u? Nou, wij bellen dus mensen uh, waarvan andere mensen denken van dat durven niet te bellen. En dan ja. bellen, we, bellen we die mensen op met een moeilijke kwestie. En het, het gaat even over het volgende. Heeft u, heeft u een momentje? Ja, één momentje. Hanna, rekening even af. Hanna, hier. Ja, ja. ja, zeg het maar. Ja, ik, uh, ja, uh, ja, alle. even kijken. Het gaat hier over om, uh, uh, boven Buwan, uh, misschien ja, kent al. u hem wel, Harry, uh, Harry Witsche had het over ja die ken ik Harry ja Harry het ja, ja, gaat hier ja. even kijken hoor hij, hij vraagt hem vraagt eigenlijk de laatste tijd groeit het klimop van de onderburen tot ongekende hoogte ik heb zeker geprobeerd hier onderling uit te komen maar helaas groeit het klimop zo wat al mijn raamkozijn in K kent u dat uh, dat herken probleem? ik dat herken ik ja zeker Harry heeft mij een piste begonnen over de, het is trouwens een bruiloftsluier geen klimop maar goed Harry noemt het consequent eruit uh, consequent klimop maakt mij verder niet uit het is een bruidsluier. Maar, uh, is een bruidsluiter, dat is net zoiets. Ja. Um, het is in ieder geval een hoop groen, hè, wat aan de muren groeit. Ja, ja, ja, ja. Uh, het is inderdaad een beetje uit de kluiten gewassen. Dus dat begint als een klein plantje, maar op een gegeven moment is het circus compleet. Hè. Jij, dus, ja, ja het volgens mij... Uh, het groen. Ja, ja? Nee, dat klopt. Ja, pardon. Oh, is, nee. uh, ja. Daar is er een paar keer over begonnen. Daar is ook een paar keer over begonnen, ja. ja. ja. Maar... Uh, heeft ja. Toen, ja, want uh, ik begrijp nu dat het over een bruidsluier gaat. Nou, dat vind ik persoonlijk zelf een hele mooie plant. Maar ja. uh, het gaat hier natuurlijk om uh, het belang van Harry Witscher. die natuurlijk uh, zijn raam niet meer uit kan krijgen. Er zit een uh, enorme nou, bruidsluier dan... uh, over, uh, over ja, het uh, ik. Nou, over ik, het weet het ik weet wat het is. Kijk, Ho hoe zit het ja, eigenlijk met de nee. zijn? Dat wil ik wel eens nou, even kijk, weten. Heeft u ja, geen uh, last van uh, een Nou, kijk, dat, die, dat is precies. U slaat een spijker op de kop. Want die, uh, die, plan, die planten die groeien dus ook over bij ons raam ja. Uh, nu is met name Kijk, ik heb er geen problemen mee dat die, dat, dat, om dat ding te snoeien, maar mijn vrouw die vindt dat dus heel zonde. Uh, dus oh. dat is even lastig. En dan is er dus een incidentje geweest, uh, want Harry, ik weet niet of hij dat ook verteld heeft, maar die heeft dus uh, tot twee keer toe, was hij de sleutel vergeten. En is hij dus uh, door de, in de praatstuurt te klimmen uh, naar binnen gegaan. Nou, één, keer, één keer keek hij dus uh, naar binnen, net toen mijn vrouw daar in haar blote derrière stond. Nou, toen was het circus te compleet. Het was niet leuk, te voelde mijn vrouw zich ontzettend bekeken omdat ja, maar... uh, de buurman ineens uh, op de eerste etage door de ramen binnen kan kijken, omdat hij zo nodig naar binnen moet. Ja. Uh, via de bruidsluier. Ja. Uh, dus, uh, dus daardoor is het dan, kijk, ik uh, voel me een beetje ja, rol en het schip. Want uh, Harry moet mijn, mijn vrouw niet meer aankomen. Dat, dat zal duidelijk zijn. Het circus is compleet voor mijn vrouw wat dat betreft. En wanneer, wanneer speelde dit eigenlijk allemaal? Wat is dit nou? Dat is mij natuurlijk volslagen om bekend. te krijgen, gewoon een brief binnen op basis van oproepen om mensen te helpen met hun, met hun problemen. In ieder geval problematische telefoontjes. maar ja. ik begrijp nu dat hij. Uh, uh, nou, het is dus eigenlijk, het is eigenlijk meer iets tussen Harry en mijn vrouw. Zo kan ik het beter zeggen. Oh, dus. dus uh, hey, waarom waarom, waar moet, ik, waarom moet ik u dan weer bellen? Nou ja, mijn vrouw die wijft nu al dat ze er niks van moest hebben. Oh, Dus ik kan, bent... wel, ja, ik kan wel een beetje namens haar spreken. Ja. Um, <clears throat> Dus ja, wat is, wat is, wat is Harry's voorstel? Hè? Nou ja, dat, dat vraagt mij ook af. Maar wat ik, wat, ik, wat ik hieruit begrijp is dat in ieder geval dat hij daar ja. last van heeft. En, of, of dan misschien in ieder geval dat topje eraf kan. Of dat u misschien, want ik begrijp dat u er zelf ook wel last van heeft. Um, nou ja, ik heb er zelf ook, ja, want ons, ons raam is dus ook bedekt. Uh, maar nogmaals, uh, hij, als Harry uh, erin klinkt en uh, naar binnen kijkt. Hè, ja. En dan kijkt hij dan rechtstreeks in onze slaapkamer. Ja. En mijn vrouw staat daar gebukt zodat hij vergelijk gewoon rechtstreeks in haar derriere naar binnen kijkt. Ja, dat is gewoon, dat wil je gewoon niet. Dan is het circus compleet. Ik, ik, betre, ik begrijp dat, uh, dat, dat meneer... En uh, dat is helemaal niet lang geleden gebeurd. Dit is, ik heb dat twee weken terug. Twee, twee weken terug. terug? Dus ik denk dat die emoties, die moeten gewoon eerst nog even... Uh, ja, maar ik, dragen, ik, zo maar te ja, maar ik begrijp, ja, ik dan begrijp dan dus het. dat hij uh, speciaal eigenlijk in die bruidslui is geklommen. Met als voorwensel dan dat hij naar binnen moest, maar dat hij nou, eigenlijk alles ja, anders naar binnen wilde. Zo interpreteerde mijn vrouw het. Zo interpreteerde ja. mijn vrouw het. Ja, oh, dus, dus kijk, uh, ik ben er al een paar keer over begonnen. Ik zeg, luister Hanna, dat is dus mijn vrouw, ja. er zal toch iets moeten Hanna gebeuren. Hanna van de Boogherde. Hanna is mijn vrouw, ja. ja. Uh, dus er zal toch iets moeten gebeuren. Maar ja, dan uh, ontstaat er een discussie en op een gegeven moment is het cirkel compleet. Dan begint ze gewoon met de uh, te gooien en, en ze wil er echt niks van hebben hoor. He, het is, uh, ze kan dan mogelijk opvliegen. Ja, ik kan nu zeggen, want ze is nu eventjes uh, naar het toilet. Dus we waren even uit eten met de dochter in, uh, in Amsterdam. Ja. Maar uh, ja, dus dat is gewoon heel los. Ik zit in een heel lastig pakket en dan moet ik dit ook nog op de radio uh, iets mee. Ja, dan is voor mij het compleet. Ja, uh, ik, uh, ik, ik begrijp dat het uh, nog niet uh, helemaal uitgekaaid is. Ik, uh, nee. ik zou zeggen, spreek hem er toch even op aan. Misschien dat u samen in ieder geval nog iets uh, kunt regelen. Dat u bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, een bepaalde injectie krijgt of zo in die bruidslui. Dat hij dan voorlopig, ja. Uh, ja, het wordt binnenkort toch ergst. Nou, dat is dat dat dat hij dan moet dan toch iets gebeuren er... hè. Nou, dat is wel zo. En hij hoeft, uh, kijk, hij hoeft niet helemaal weg, maar er moet wel even goed naar gekeken worden. Ja. En dat moet gewoon professioneel geknipt. Dat, is, dat heeft hij helemaal gelijk. In. Ja, ik denk dat het ook in het belang van die vrouw is dat, dat die vrouw misschien ook wel denkt, uh, misschien moet hij dat eens even gewoon te berden brengen. Dat, dat, uh, Uiteindelijk Als die vrouw wel. niet meer ja. in, uh, in, het, ja. uh, in het aars uh, gekeken wil worden, dat, dat dan ja. toch wat een en ander... Uh, ja, pardon, de assouce Lemo, maar, maar, maar uh, ja. daar gaat het toch wel om, uh, geloof ik. Nee, dat is zo. Maar ja, dus ook, er moet dan een snoeier komen, want dan kunnen we niet zelf doen natuurlijk op die hoogte. En dan komen ze met een ladder en een stijger en dan is het hele circus compleet. Dus uh, mevrouw vindt dat een beetje vervelend, want ze wil gewoon haar fiets voor de deur kunnen parkeren. Maar goed, u heeft nogmaals weer het gelijk, maar er moet, er moet iets gebeuren. Ja. Moet iets ja, nou, ik, uh, ja. ik ben blij met deze uitkomst. Ik vind het nu alweer een geslaagde rubriek, dank u wel. Uh, ja, dat... Ik ben blij dat u gebeld heeft, dat u het even het belang ervan heeft onderstreept. Ja, ik ben blij dat ik het niet op door te sturen naar de rijdende rechter, want dat... Uh, dan nou, is het circus compleet. Hè, om u ja, over te ja, ja, zo is het ook. Nee, met de rijrechten dan is het circus helemaal compleet. Ja. Zo, maar zeggen. Ja, ja. Nou, dank u wel. Uh, ik ga deze brief weer in de envelop doen. Uh, ik zou zeggen, uh, en uh, misschien dat ook iets retourneren aan uh, meneer uh, Witsche. Harry Witsche. Ja. Uh, nou, ik zou zeggen, uh, uh, uh, nou, bedankt. U ook bedankt, hè? Succes, uh, succes met, uh, met het programma. Ja, het voor radio. Uh, welke radio is dat? Uh, ja, Radio 501 is dat. dat is, uh, radio 501. Ja, dat is uh, net als zijn broek. Goed, Ik zal het eens beluisteren. Bedankt. Oké, okay, dag. Goedenavond. Pieter. Dag. Nou, Goed, uh, dat was weer, uh, weer deze nieuwe rubriek voor deze keer. En uh, uh, In dit kader uh, lijkt me wel leuk om iets met uh, buren, bu burenmuziek te doen. Wat is dit dan weer voor pokkenherrie? Ja, inderdaad. Noisy Neighbor. Ja, Noisy Neighbor van Reverend and The Makers. Het hebben niks met bruidsluiwers te maken, dit. Ik word gewoon verkeerd voorgelicht door, door de heer de Briefschrijver. Volgende keer wil ik alleen maar uh, ware feiten. Pot voor drie dolmens. Dus. Nou, bedankt hè. Dag. Bye. Ik kan wel om eh één van dingen te gaan. Dus er gaan we. Hier op Radio 501. Hier is een leerplastic flasje gevonden. Het betreft hier een flasje zonder dop. De eigenaar van dit flasje kan er weer op kan halen. We hebben gevonden voorwerpen naast de EHBO-post. Dank voor uw aandacht. Met hetzelfde gemak. Gooi het in de afvalbak. Nederlandschoon.nl.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 Ja, ik sta hier op de vierde verdieping van zorgcentrum Lindeboom. Er is een brand uitgebroken. Naast mij staat Peter de Jong, afdelingshoofd. Meneer de Jong, hoe denkt u deze oude dame in haar rolstoel veilig naar buiten te krijgen? Help mensen die niet zelf kunnen vluchten. www.ontruimenmoetjeoefenen.nl. je dat. Dit was een bericht van de brandweer. Ja. Droom jij van een carrière op de radio? Ja. Denk jij te kunnen. Uh, wat al die 501 medewerkers doen.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 Gewoon zelfstandig. Met begeleiding waar dat nodig is. NSGK voor het gehandicapte kind steunt dit project. En daarmee is het ook een beetje ons huis. Oh. Help ook mee en steun Goeie NSGK. Dat. Word donateur op nsgk.nl. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501! Radio 501, 501 Daverende Donderdag. Smeer als 1 uur tot middernacht. Op Radio 501.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 Ieder geval 501, echte radie, echte radie, radie, radie, radie, radio, piano. Blaas, instrumenten en drugs komen allemaal voorbij, hier in de halve laag. Met je bord op schoot en al je eten in je kraag, je schrikt je toch dood, wat een halve veel herrie, zo luid het de hier op mijn radio zo op je troppel m'n vlieg dacht je even rustig ontspannen te dineren. nou dat is dus niet waar vandaag is ontberen me in de volle volle volle volle half volle laag wordt echt niet mooier ken vriezen oh ja ontkronen en tooien hij zit, ja, hij zit te klooien, oh, wat een roze, ja, dat klopt. Met platen te gooien, oh. Dit is waar je mee moet gaan doen. Half volle laag, half volle laag, half volle laag. Laag. laag op Ja, 0 1 Ja, het is weer de half volle laag, half volle laag. En wat begint er ook op televisie? Juist, juist. Juist! De volle laag op Radio 501! Stuur het woord weer op TV die, j En dat was iets meer tijdens het diner. Ja, het diner. Maar de volle laag gaat vandoor Dus zingen wij weer in koor. Uurtje twee, yeah, yeah, yeah, yeah. ja, ja, ja, ja, ja. Ja, en, wat kunnen we vandaag weer winnen? Helemaal niks! Uh, ja, uh, meer rubrieken, meer rubrieken, meer rubrieken. Vandaag in de volle laag, meer rubrieken. Uh, na, na, na. Ja, en wat verder nog allemaal? Inderdaad, wat verder nog allemaal in deze volle laag? Uh, muziek om van te genieten. Uh, ja, dingen die liggen aan andere dingen. En, uh, en andere dingen die liggen aan andere dingen. Even kijken, ja. Wat uh, heb jij nou weer ja gezegd? Ik zeg de hele tijd ja, maar hoe ga ik niet gewoon een keer nee zeggen? zal toch een stuk eenvoudiger worden als ik een keertje nee zou zeggen. Even kijken hoor, misschien ook wel lastiger, want dan moet je de keer weer wat nieuws vinden. Ja, en, en ja, maar... Uh, ja, er was nog een heleboel rotzooi in verband met de interactiviteit van van de zomer. Maar iedereen was de Olympische Spelen aan het kijken, dus ja, dan... Uh... Nee, ja. Uh, dan moet je natuurlijk weer opnieuw uh, alles even introduceren. We hebben hier namelijk de Ramsplaatparade. En die was interactief een tijdje. En uh, ja, daar hebben we gewoon nog wat rotsuif van overgehouden. En in dit geval gaat het om de supermuziek van uh, Claudio Lolli. Misschien kent u nog wel. Ze zeggen, zuig eruit. Uit Lolly. Zie je dan weer heldhaftige gebeurtenissen? Uh, ja, in, deze, in het kader van deze opruimslag, het is natuurlijk weer de najaars schoonmaken, uh, gaan we even muziek draaien uit uh, die Rammersplaatparade die interactief zou zijn, maar toch niet meer is. Maar toch nog een beetje, want die platen liggen dan allemaal nog gewoon voor ons. En al die muziek dan, moet dan weer gedraaid worden en dat soort dingen. Goed, veel te ingewikkeld dit. Uh, weet je wat? Uh, voor het interactief. Dit is de Ramsplaat. Interactief! Interactief! Ah. Interactief! Ramsplaat, <regot> dit is zo dus lekker! Ramsplaat, Ramsplaat! Die voor een habbekras in het schap staat! Ramsplaat, Ramsplaat! Dit is zo lekker! Ramsplaat, Ramsplaat! Die voor een eurohof van naar huis gaat! Ramsplaat! Ja, uh, even kijken hoor. In het kader van, uh, u mag natuurlijk de Ramschplaat in de, in de hitparade scoren. De parade. U mag kiezen, wordt het nummer 1, nummer 2 of nummer 3 die op nummer 1 komt te staan. Hm? Ja, de meest interactieve parade. We beginnen met nummer 1. En daar raai je ook nummer 1 van. Er is namelijk Rajito, een of ander uh, kleinkind dat uh, een racetal geeft op gitaar. Goed ik dat allemaal nog weet. Ja, ongelooflijk. Uh, het nummer uh, duurt uh, maar liefst 4 minuut 35. Dus u heeft alle tijd om uw keuze te maken. Na, na, na, na, na. En zoals u weet, de, meeste, de plaat met de minste stemmen komt in de Ramslaatparade. Want ja, dat is de muziek waar mensen het minst van houden. Of het minst snel verkiezen, dat kan natuurlijk ook. En die muziek. Uh, die blijft liggen en dat wordt een rangeplaat en daardoor ligt hij dus voor 1 euro in diezelfde eurobak. Waar ook al die andere rangeplaten vandaan komen, dames en heren. Weet u nog een mooie eurobak? Laat het even weten. Of oh, 2 euro mag het ook kosten hoor. Ja, bij, uh, ja, bij verschillende plaatzaken heb je dat natuurlijk. En dit is... Uh, uh, hey, dit is niet Claudia Lolly. Dat had ik ook weer gezegd. Nummer 1 is dit. Dus je mag ze kiezen hè nummer 1, nummer 2, nummer 3, laat het achter op studio-awe-staatje radio501.nl in de Brabbelbox uh, of natuurlijk in de Spotify playlist u kunt dit ook gewoon naartoe slepen en dan bedoel ik natuurlijk de twee platen waarvoor u uh, niet zou kiezen en dit is Even voor de duidelijkheid wat u uit de Spotify moet halen, is dus Ranjito, en Recital, en dan bedoel ik EN, gewoon als in N, en Recital, wordt het eigenlijk natuurlijk, misschien moet ik ook wel zeggen Recital, ik ben een heel klein kind eigenlijk, maar inmiddels niet meer hoor, deze plaat komt alweer uit, dat er niet bij. Maar wist u dat de bongo's en de cajon worden gespeeld door Pedro, Pedro Jiménez? En een rhythm guitar. Maar grappig dat die dan weer geen H voor de Y staat trouwens. Uh, dat is de Antonio Rajo Senior. En de Rajito, dat is dan kleine Rajo natuurlijk. Is u dat? Dan krijgt hij zomaar even wat extra informatie. Dus uh, papa speelt mee, Antonio Rajo Senior. Maar Rajito of is het Rajito? Ik weet het niet. Met de Y is dat hè? Voor de mensen die het willen opzoeken. Dus wilt u deze in de ramsplaatparade, stemt hier niet op. Of eigenlijk wel, Dus hè, want ja, wat u wil dat in de ramsplaatparade komt, komt, dat komt dan niet in de ramsplaatparade. Dus wilt u deze in de ramsplaatparade, stem dan op nummer 1. Nummer 1, voor het gemak, Of sleep natuurlijk, Rajito, het volledige album mag ook naar de Spotify playlist. Kijk voor de link op www.twitter.com. Dat is een met berichten. Scheidenscheep voorwaarts, uh, Radio 501. En daar vindt u dan ergens in die lijst van Twitch, vindt u een uh, bericht. En in dat bericht staat een link. En die link leidt naar de juiste plaats waar u in Spotify Ruigito of Rajito, dus in die befaamde parade, kan stemmen. Maar dat doet u dus door niet op de plaats te stemmen. Maar op andere plaats, bijvoorbeeld nummer 2. En uh, ik zou u wel vertellen, nummer 2 komt hierna, dat is voor het gemak. Of, uh, ja. of nummer 3, nummer 3 kunt u ook kiezen. En ik weet nog wel dat het jazz was, maar voor nummer 2 draaien we dus nummer 2. En het gaat hier om een nummer van maar liefst 5 minuten 31. U heeft alle tijd om een keuze te maken, dames en heren. Alle tijd, alle tijd, dus uh, maakt u zich geen zorgen. Stemmen hoeft nog niet morgen. Ah oh wel, uh, voor morgen. Maak u geen zorgen. Stemmen moet voor morgen. Dus mensen, niet uh, op deze plaats stemmen op uh, aanstaande woensdag. Want dan moet moeten heel andere dingen stemmen als je dan Rajito gaat invullen op die lijst van stemmen. Dan wordt je afgekut. Echt waar. Dus als u uw stem ongeldig wil laten klaren, stem dan met uw stembewijs. Stemkaart. Stemkaart he, natuurlijk. Is niet per se een bewijs dat je het hebt, want ja, dat is pas als je hem hebt ingeleverd. En dan heb je het bewijs niet meer. Dat is ook raar hè. Stemkaart. Uh, het is helemaal niet raar dat ze een stemkaart noemen, want het andere zou dus niet kloppen. Dit is, uh, was dus uh, dinges. Uh, Rajito. En dit is Claudio Lolli. En dat heeft niks met zoetigheid te maken hoor. Dit is gewoon, misschien wel hele zoete muziek. Nummer 2. En voor het gemak draaien we ook nummer 2. En vorig jaar dachten we dat we dit in een Italiaans restaurant konden draaien. En misschien is dat nog steeds geval. Claudio Loli, met een nummer erop, trouwens. 3001936. Nummer 2, Borgesia is het nummer. Uh, Borgesia is natuurlijk een nummer uitgegeven door EMI. In 1972 alweer. Italiana. Ze uh, zeggen, ja, als u dus een pizza heeft en u wilt dit nummer in de parade, hoor dan Stem dan niet op dit nummer, maar stem dan bijvoorbeeld op nummer 1. Rachito. U kunt hem ook naar de Spotify-playlist klepen. Via Spotify. En natuurlijk via www.twitter.com. Twitter is uh, Twitter dan wit. Uh, zeg maar de overtreffende trap van Witter. Maar dan aan de andere kant. Twitter.com. Uh, slash Radio 5 En dit is, uh, dit is Claudio Lolly. Mensen krijgen gewoon een pepermuntje achteraf. Als je gegeten hebt bij het Italiaanse restaurant, Maar in dit geval gaat het over van Lolly. Het is Claudio Lolly uit... 1972 is dit nummer alweer. Wat een tijd geleden, wat een tijd geleden. Mooi was die tijd. Zelfs in Italië. Ik weet niet waarom, maar toch. Stel vast wel, want ja, er was een serie op tele televisie. En in die tijd was alles mooi, kenbaar, ook in andere landen. Borgesia. Hm? E-Me Music Publishing Italia. Wist u dat een bedrijf, niet BV heet in Italië, maar SPA? Waar de afkorting voor staan, moet u even opzoeken. Als u het antwoord weet... Ik stuur het dan even op een brief, naar uh, de volle laag, uitochteken. Uh, ja, en wat me trouwens aan herinnert, uh, dat ik straks nog de brieven opbreng, maar ja, dat was duidelijk, hè, de brieven. Uh, ja, wat valt er eigenlijk nog meer over te zeggen? Niet zo heel veel, maar ik probeer toch een beetje uw oordeel te beïnvloeden. Ja, want dit is natuurlijk hele mooie muziek eigenlijk, hè. Dit doet helemaal niet denken aan een Italiaans restaurant, maar dat zou toch wel eens mooi wezen als ze Claudio Lolli zouden draaien in een Italiaans restaurant. En uh, u maakt ook, ook kans op een prijs. Hè? Als u stemt op uh, uw favoriete Ramslaat, maakt u kans op een prijs. Stem dus nummer 1, nummer 2 of nummer 3. Kan in de Brabbelbox. Kan ook op uh, www.facebook.nl. Kan allemaal. Al. Ik weet niet waar, maar uh, als u daar ergens een bericht in ik met een uh, 1 of een 2 of een 3, komt dat vast mee in de stemming. En dat doe ik op twitter.com. En op uh, Facebook. Dat oh, had ik dat al gezegd. Uh, ja, dat had ik al gezegd. En dan heb je ook nog uh, uh, Spotify. Spot en, spot, ge... spotify. Spotify. spot en spotify, Spotify, Spotify, Spotify. deze plaat is nog goedkoper dan Spotify. Het Was maar een euro, dus ja. je kunt geen beeld vallen en dan blijft het in één fantastische muziekwezen voor je in een uh, Italiaans restaurant. Mocht u nou nog een Italiaans restaurant willen beginnen, stuur dan even een uh, brief. Naar radio 501-attentie uh, van de volle laag, uitroepteken, comma. Uh, Cooper zegt nummer 1, 1624. Al-Italia, Al-Italia. In de Hoorn bij Blokker. Wel erbij van want anders komt hij niet binnen. Wat we eraan reden, dat ik zo nog even de brievenrubriek moet doen, maar dat had ik al gezegd. Omhoog. Dus ik val een beetje in herhaling, maar dat komt ook omdat dit ook een herhaling is. Ik bedoel niet het programma, maar dit item, want we hadden deze muziek al een keer eerder gedraaid natuurlijk. Oh, wat doe ik nou weer? Ik, ik dacht, ik draai van aan de knoppen, maar ja, dan moet ik het niet doen. Even kijken hoor. Gelukkig is het nummer heel kort. Oh nee. Weet je wel, dan, dan, dan nummer drie nog even. En dan ga ik er niet doorheen praten, oké? Okay? E ci diciamo che. Quelli. Come noi. Che son venuti su un po' strani. E hanno avuto sempre. Poche donne per le mani e covano le loro solitudini in segreto quasi con gelosia lasciandosi un po' andare solo davanti al vino forte di un bicchiere Quelli co Si timidi e ambiziosi Piuttosto silenziosi E sempre con la testa piena Di musica, di arte, grandi amori Che solo poche volte fan festa E spesso invece cantano quel che non hanno, è quello che gli resta, quelli come noi, che non valgono. Quelli come noi. Diciamo che valgono molto. E basterà che un giorno. trovino un po' di forza. E aiuteranno gli altri a dare un calcio al mondo. E prenderanno a punire e lo Stato, calpesteranno il Dio, per cui ogni libertà si fa peccato, perché quelli come noi non hanno rispetto per nessuno. Non credono più a niente e solo hanno il difetto di essere nati un giorno tra i vigliacchi, tra i vinti dalla forza della vita, e discordarselo soltanto davanti a una bottiglia ormai. Dat is natuurlijk speciale muziek in de Ramblaatverraden. Twee keer uh, Claudio Lolly, dat is uh, bijzonder. Maar die eerste was niet geheel gespeeld en daardoor draaiden we het tweede nummer uh, echt zo veel. Dit was nummer twee. En dus ik ook nummer drie, maar dan nummer drie van die CD. U kunt nog steeds uh, kiezen: hè? nummer één, nummer twee. Of nummer drie. Laat even weten via de Brabbelbox of via Spotify. Spotify playlist. Kunt u uw favoriete plaat in de uh, Spotify playlist slepen. Kijk even op twitter.com slash radio501. En volg het ook even. Hè? Uh, gaan we door met die laatste plaat. Die laatste in de Ramsplaat. Interactief in herhaling uh, En dat is niemand minder... Niemand minder dan een artiest, een artiest waarvan sommige mensen zeggen, dat is nou echt een rasartiest. En andere mensen zeggen, wie is die artiest? Nou, en daar vraag ik nu ook even af, hoe heet hij ook alweer? Terwijl ik uh, zoek naar die bekende plaat van hem, die bekende plaat van Billy Childs. I Have Known Rivers. I Have Known Rivers, dat is toch echt een tophit van deze man. Uh, maar het is ook het nummer dat we gaan draaien. Nee, we draaien helemaal niet. The Starry Night gaan we draaien van Billy Rivers. Een kwaliteitsplaat waar je ook heel lang over kunt doen om erover te kiezen. Want deze plaat duurt maar liefst 8 minuten en 38 seconden. Uh, en waarschijnlijk ga ik ook gewoon een deel doorheen praten. Hij begint namelijk ook heel rustig, hoort net. En uh, ja, dit is nummer 3. Kunt, uh, kunt u nog op uh, kiezen? Het doorkiesnummer is natuurlijk ook bekend: hè. doorkiesnummer 0229 84 2100. Om te bellen wat wilt u nou precies in die rampsplaat hebben? Geef het even door. U kunt nog acht minuten bellen en daarna gaan de lijnen sluiten. Dan moet het nou, definitief oordeel geveld zijn. Is het nummer 1, nummer 2 of dit nummer 3? Nummer 3, nummer 3. Billy Child, hier op Radio 501. Natuurlijk bekend van zijn plaat Ivan Rivers. En van die plaat draaien wij een nummer dat heet The Starry Night. Wist hij trouwens dat Bintang uh, Bintang, ja, van de Bintangs Bintang in het Indonesisch, of het Maleis eigenlijk moet zeggen is ster. En Bintangs denk ik dan toch sterren. Dat uh, brengt me dat trouwens op het gegeven dat ik straks nog even moet bellen in het kader van de brievenrubriek. Ja, rubriek voor brieven Stuur je brieven naar Radio Venal 1 strijpje. Test. Had ik al gezegd? Ja, ik heb vandaag heel vaak het adres gezegd. Dus ik wacht nog meer brieven. Deze week viel de oogst toch een beetje tegen, maar toch zullen we eens even behandelen. Die brieven die binnen zijn gekomen. <coughs> Terwijl u nog luistert naar nummer 3, u kunt nog stemmen in de ruimtepaapparade. Nummer 3. Of u kunt kiezen voor nummer 2 of nummer 1. De stemmen stromen inmiddels binnen. Je kunt ook naar Spotify-playlist slepen. Via www.radio501.nl slash twitter. Of andersom twitter.com slash radio501. Weet u nou niet welke u moet kiezen? Nummer 1, nummer 2 of nummer 3? Vul dan meteen de gratis stemwijzer in. www.stemwijzer voor de Ramslaver radio op zondag... Zeg nou, rangsplaatparade op zondag.nl slash 2 Vraagteken stemwijzer. Het uitkomst van deze stemwijzer is natuurlijk niet bindend. Zo, zal nog steeds luisteren naar Billy Childs. Billy Childs. I've Known Rivers. Wat een onwijze top is. Uh, uh, uh, Starry Night trouwens. Krijgt hij het in de war? Uh, even kijken hoor. Wat kun je eigenlijk meer vertellen over Billy Childs? Ja, Billy Childs is een pianist. Tenminste, dus, uh, hier staat op de foto met een piano. En ik denk niet dat het een vaste bedpartner is. Dus ik denk dat hij erop speelt. Thanks to Jimmy, Michael, Bob, Anthony and Diane. I'm deeply honored and grateful that we collaborated on this musical adventure, and I feel lucky to have grown and developed with you guys and gal. You are my true musical family, along with a few others. Scott and Peter, your playing is magnificent and effortless. A ble perfect blend of technical wizardry and emotional depth. depth. Rick en Carol, thanks to your... Nou, ik heb er allemaal gezien in. Uh, stemmen kan nog steeds zijn. Nummer 1, nummer 2 of nummer 3. Of hadden we dat al gezegd? Ja, inderdaad. Stemmen stromen binnen. U kunt nog uh, de 4 minuten 40 stemmen. U kunt nog bellen voor uw stem. 029-84-21-00. worden gebeld, even kijken hoor. Wie zal dit wezen? Ja, ja, ja hallo, uh, wie bent u? Maar de laatste keer ja. Um, ja, maar dat de laatste keer geweest. Ik hoor uh, ik hoor precies wat u zegt. Een ziekenhuis. Uh, ja, dus, ja, ik zie ja, inderdaad. Uh, het geweest, hier op Radio 501. Uh, ja, waren dan weer voor medische gegevens uh, tijdens de Ramsmaat uh, Parade Interactief. Ondertussen wordt het nog driftig gestemd. U heeft nog precies 1 minuut 30. Wilt u nou ook uh, door uh, de in uitzending uh, heen hikken? Ik stuur dan even een uh, e-mailtje via 02928... Ah nee, wacht, wat was het weer. 842100 een Kansloos onderdeel en ik vind het nummer ook behoorlijk saai eigenlijk, Oscar laat maar we even weten wat je wil. Ja, staat hier te zeggen ik zweef nog, geef me tot woensdag, maar dat kan natuurlijk niet, hè. Is afgelopen. Als maak ik gewoon een keuze hoor. Dan zeg ik gewoon dat ze er alle drie in komen dan is het jullie schuld. Maar dan krijg je gewoon drie nummers niet meer de kans om nummer 7 te staan, drie nummers. Zegt dus u zich dat ten volle. Ja, want we zaten deze week eigenlijk nummer 7. Kijk even op www.vollelaag.k. Daar staat de Ramsplaat. Parade! Nou, als u uw stem nou extra gewicht wilt geven, heeft u nog 20 seconden om uh, nog een keer uh, uw uh, stem door te geven. En straks komen we terug met de uitslag. Dankjewel. Ah. Ah, de goede oude brievenrubriek. Even kijken hoor. We ruiken met z'n allen in de postzak. We ruiken met z'n allen in de postzak. We duiken mensen allen, in de duiken mensen allen, in de duiken mensen allen, in, alle in de postzak. Wat zulde de briefbesteller vandaag met zich mee? Alloze brieven van een vuilbak. een oze lieve mensen en een vuilbak. Oze lieve mensen en oze lieve mensen en oze lieve mensen en een vuilbak. Alles weer gestuurd naar haar 501! 501! 501! 501! 501. Radio 501, ja, en uh, natuurlijk uh, zijn er weer uh, al talloze brieven binnengekomen. Nou, ik zei het, deze week al iets minder. We zullen eens even gewoon uh, wat behandelen, even kijken hoor. Uh, ja, even kijken. We beginnen even met beste. Oh, van Dondergeus, een brief. Dondergeus. Beste presentator, u propageert altijd dat brieven gestuurd moeten worden naar Radio 501... ...ter attentie van de volle... Ja, dat heb ik nou al gezegd. Maar goed. De volle laag met uitroepteken, Koepersweg 1, 1624 AA in Horen bij Blokker. Met de nadruk op de laatste toevoeging, bij Blokker. Nou, dat klopt. Eindelijk eens een keer een brief met de waarheid. Anders zou het volgens u wel eens in... ...en of op ter Schelling terecht kunnen komen. Ja, wat wil je nou? In of op? Enfin... Ja, misschien als, hij, als de postbezorger het laat vallen en dan komt het in Zandrecht, zand terecht, dan is het interstelling. Heeft u nog nooit gehoord van postcodes? Ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Met vriendelijke groet, Dondergeus. Nou, dit was de brief. Ja, Dondergeus, ik heb wel eens gehoord van postcodes. Dan staat hier ook nog PS. Op uw website staat het adres vermeld zonder die toevoeging. En dat bedoel ik de toevoeging bij Blokker. Is dat niet wat verwarrend? Ja, zeg, eh... Uh, wat is dit nou een brief? Ten eerste heb ik dus wel eens gehoord van een postcode. En ten tweede... Ja, nou, we zijn toch op de wereld om elkaar te verwarren, nietwaar? Even kijken, nou, dat was weer... Uh, stuur de volgende keer gewoon even een normale brief. Even kijken, de volle laag, dat is inderdaad... bij Blokker, heel goed. Beste mensen... Mensen, nou ja, ook goed. Mijn naam is Sander Holman. En samen met mijn lieve echtgenoot Henny luisteren wij naar iedere zondag naar uw humorvolle programma. Wat ons zo opvalt is dat u veel volksliedjes draait in u, uit regio's waarvan de muziek niet of nauwelijks te horen is op de radio. Wij en vooral. Hé, hey, wat is nou weer gebeurd met die muziek eigenlijk? Wat is er nou weer gebeurd met die muziek? Nou, er is weer muziek hoor. Wat uh, was het nou? Waar de muziek niet of nauwelijks te horen is op de radio. Waarvan dan, denk je dan? Wij en vooral mijn lieve man, die geboren is in het Nederlands-Indië uit een huwelijk van een Nederlandse moeder en een Indonesische vader, zijn hevig geïnteresseerd in de originele krondjongmuziek. Daar is zeker in Indonesië nog maar moeilijk aan te komen. Oh, we hopen dan ook deze zondag wat krondjongmuziek te kunnen horen in uw studio. Ten meer omdat het dan 50 jaar geleden is dat Henny naar Nederland kwam. Hartelijke groet, Sander Holman. Nou ja, dat is sentimentele geneuzel, daar heb ik niet zoveel aan. Maar uh, wat wil de toeval, we hebben Krontjong uh, muziek. Dus uh, dat kan dan weer... Uh... Dat is wel heel toevallig hoor. Eigenlijk had ik er zin in, maar ja, omdat we het toevallig hadden. Weet je wel, weet je wel. Ik klik liever wel die gast van een for Even. Eens kijken hoor. Dus uh, ik zat te denken, laat ik dan maar uh, gewoon... Uh, wat draaien van het Krontjong ensemble. Van de platen Pancha Varna. En dan is het in samen onder leiding van Ming Luhulima. Lu Lu -lu Lu en het nummer dat we gaan draaien is... Misschien kent u dat wel thuis. Het is een bekend nummer, het is namelijk een traditional. Jambatan Mera. Dus even onder leiding van Ming Luhulima. Is dit Pancha Dus uh, ja, dit is, uh, dit is die bewulde muziek. Kron jongen samen met Jambatan Mira speciaal voor Henny en uh, Stefan toch? Wat Nou, <middels> ja, misschien kent u ook wel dansjes. Als je een dansje kent, laat hem even weten via de brabbelbox Of dans het even op je webcam. <middels> Originele Kronjong muziek op radio 501 <mulik> karya mata bertemu mata meningkat suma sehidup sejiwa saling bersumpah hidup berdu the Dat was originele krondjong muziek hier op Radio 501 en dat was niet zomaar krondjong muziek, maar, maar liefst van het Pantja Warna speciaal voor Henny en Stefan uh, Heddy, die alweer 50 jaar geleden in uh, Nederland aankwam en daardoor uh, een uh, bepaald interesse heeft opgedaan voor deze muziek die hier op Radio 501 te horen was. Echte krondjong muziek. Gaan we verder met uh, een pauk. En niet zomaar een pauk. Maar een pauk die aankondigt dat er wat bijzonders gaat gebeuren. Het is namelijk de bekendmaking van... Bekendmaking van... De... Ramsplaat. De extra Ramsplaat van komende week. Wie staat er komende week op nummer 2 in de Ramsplaatparade? Het is niet Billy Charles. ...die zo hartstikke best deed om de gunst te krijgen van alle stemmers. Inderdaad, Billy Charles, te goede muziek om een rangsplaat te zijn. En toch was je er één. Maar onterecht, vinden de luisteraars. Het was ook niet. Die Claudio Lolli. Mensen houden tegenwoordig weer echt van echte Italiaanse Italiaans restaurantmuziek. Dus ook Claudio Lolli is niet geworden... Wat maakt dat de uitkomst vandaag, vandaag, vandaag, vandaag, van de Bram Interactief opruimsessie is geworden. Van de plaat, met de plaat en recital, El Mundo el Magico, de Rajito, Rajito, dames en heren, hartelijk applaus. En speciaal voor Rajito. Helaas, Rajito, je blijft in die bak liggen. En je komt in de Ramsplaatparade op www.volderaag.nk. Op nummer 2. Nummer 2. En dan draaien we van die plaat nummer 10. Het laatste nummer. De uitgeleider. Of de uitgeleider. Het is maar net hoe je hem kijkt. Chardas. Wederom zo'n klassieker. Van niemand minder dan Rajito. Op 5-0-1. Nou ja, zolang we het leuk vinden natuurlijk. Ja, ik ga nu voor niets, weinig stemmen. Ze zeggen... Stevie Wonder, kom er maar in. You en I hebben ervoor gezorgd... dat Rachito in die Ramsplaatparade komt. En Stevie Wonder heeft voor de gelegenheid... even een nummer geschreven op een bekantje van I Wish. Dus zou heel goed een heel slecht nummer kunnen zijn. Maar het is toch Stevie Wonder... So I wonder, and I ponder. En dat is het nummer wat we daarna gaan draaien. I Wonder van The Urban Species. Hier op Radio. Here we are. 501. On earth together. It's you and I. God has made us for Love It's true. I've really found someone like you. Will it stay? The love you feel for me. Will it say that you will be? by my side to see me through until my life is through well in my mind we can conquer I am glad at least in my life I found someone that may not be here forever to see. We nee. Hey, just call yourself scene Alright, alright Now you know sometimes when your mind starts wondering You're alone with yourself and start pondering Thinking, tripping, it's an everyday thing You know you do And it goes a little song like this Check it out Sometimes I wonder what I want out of life I wanna settle down, have myself some kids and a wife. I take the dog of wuss and have a house for a the drive. Then I want it to myself. Can I handle that vibe and then? Sometimes I wonder if we'll ever be free. And then I wonder if we are, but maybe we can't see. I wonder about the youth that's running around with no direction. And I wonder how to channel making use of that aggression. Yes, I wonder what the world's coming to. And I wonder what it's like to have the home my to go-to. You got no roof over your head, maybe your part benches, your bed, and if I wasn't rapping. Then I wonder what I do instead to see. I could be alone or in a crowded place. I get introspective. My mind starts to race from one place. Two and others run together like beads but no, you can't stop the process once you plant those seeds. Now, I'm wondering, and I'm pondering, and I'm thinking, got me tripping out of my mind. Sometimes I wonder who I am and where I'm going Is there anything? I know if so Am I worthy of knowing? I might wonder How and when my life is gonna end And then I wonder if I'm gonna come back again And if I do what I have learned From the mistakes I've made, or will I have to Carry on till all my debts have been paid I wonder if there's really such a thing as UFOs, and if they exist And I wonder if they're friends or foes Now if they're foes, I wonder if they'll ever invade Can I do a better job Than the mess that we made? Like most of us I wonder, what's the reason that I'm here Our dreams and recollection of a whole Different sphere? Now I could be Alone, or in a crowded place I get introspective. if my mind Starts to race from one place to another Strung together like beads, but no You can't stop the process once you're blind, Now I'm wondering, and I'm pondering, and I'm thinking Got me tripping out of my mind He's wondering, pondering, I was thinking Got me tripping out of his mind Yeah And Mr. A&R man, this is the best bit, check it out Ja, ik ga my thing hoor. Now sometimes I wonder if the radio will play this if B playlist. me to over beat some race. But those anxieties are gone when I hear the competition. Oh, wat is het nou weer? Ja, inderdaad, dat was The Wonder, uh, I Wonder, natuurlijk van Urban Species. En hij zei, waarom lukt het zo niet om je ding op vnieuw te krijgen? Daarom had ik speciaal even uh, Stevie Wonder laten doorlopen, want daar staat zo'n mooi geluidje achter. Nog even een oproepje voor de mensen thuis. Service. Ja, inderdaad. Ja, heb jij nou ook een uh, vraag voor de belservice? Wil jij iemand bellen, maar durf je het niet? Wil je iemand een hubris aan zoek doen of weet ik wel wat voor onzin? Laat ons even bellen. Stuur even jouw, uh, jouw uh, opmerkingen, jouw uh, verwensingen of jouw probleem op in een brief. Stop in de envelop en stuur we naar Radio 501 Cooper nummer 1. 624a in een horen bij blokker. ter attentie van natuurlijk de volle laag met uitgelekt. Uh, ja, Weerhoud ons niet om nu uh, even door te gaan tot uh, het draaien van die ene plaat, die plaat die deze week extra veel aandacht krijgt. Daarna gaan we door met uh, niemand minder dan inderdaad. En daarna gaan we door met niemand minder dan. En daarna gaan we door, door, door. Speciaal voor jou. Voor uh, en door voor uh, luisteraars, door programmamakers en hier op Radio 501, Gervaltijs, Mark Schander. En dit is dan de Plaat voor je hoop voor deze week, uh, waar we mee gewoon voor de geheim. Ja, kan toch? Tot volgende dit, week! Dit is Wat deze, deze week de Radio 501 Plaat voor je hoop. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Away.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 Lucas Bateau is er trouwens met Go. En ik heb Go er ook mee voor Je kunt nog steeds kans maken op die CD van Peter-Jan Net al een nummer over Peter Jan Rens. PE of uh, JP. Peter Rens, kun je ook nog stemmen, hè? aanstaande woensdag. Partij van de Toekomst, Peter Jan Rens. Stem Peter Jan Rens. En uh, ja, je kunt dus die plaat van hem winnen. Peter Jan Rens met uh, meneer Cactus. Ha, geef nooit op. En dat willen we ook even zeggen tegen de Partij voor de Toekomst. Geef nooit op, op, op. op.